Zes uur, Mark Visser met het NOS-journaal. In verschillende Spaanse steden zijn afgelopen nacht de protesten doorgegaan. Duizenden jongeren demonstreren tegen de hoge werkloosheid. Vandaag zijn er in Spanje lokale en regionale verkiezingen. Verwacht wordt dat de socialistische partij van premier Zapatero een flinke nederlaag zal leiden. Toch is het onduidelijk of de grootste rechtse partij, de Partido Popular, van de onrust zal profiteren. De betogers hebben opgeroepen om niet te gaan stemmen op één van de twee grote partijen.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 In Frankrijk woont Obama onder meer een vergadering bij van de G8. En als laatste land bezoekt Obama Polen. Het weer. Eerst enkele buien, mogelijk met onweer. Later klaart het vanuit het westen op. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.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 m.imatching.nl e Are you smart Dit is Radio 1. PNN. PNN. PNN. Het is vier minuten over zes. Dit is 4-7. En als je in het midden van het land woont, dan heb je pech. Volgens buienrader.nl gaat er namelijk een enorme pluk met wolken over je huis heen. En uit die wolkenpluk daar komt alleen maar regen uit. En uh, zo'n dag gaat het ook een beetje worden vandaag. Dus lekker binnen blijven zitten en bij de radio blijven hangen. Een beetje naar voetbal luisteren. Later vandaag uh, de wedstrijden voor de playoffs. We gaan het er straks over hebben met Ferdinand. Met hem bespreken we de afgelopen sportweek. En dan vooral natuurlijk de voetbalweek. Twente is geen kampioen geworden. Ik heb er een draadje om moeten laten en uh, ik ga even uithuilen zometeen bij Ferdinand. Um, en mocht je nou denken van, hé, hey, er is iets veranderd aan mij. Ik ben net wakker geworden en uh, er is iets. Nou, dat kan kloppen. Um, je leeft nog. Die gekke dominee uit Amerika had geen gelijk. We bestaan gewoon nog. De wereld is niet vergaan. Niet om zes uur onze tijd, niet om zes uur IJslandse tijd, ondanks die vulkanen en ook niet om zes uur... New York tijd. De wereld bestaat nog gewoon. Zometeen in 4-7 de column van Pieter Derks. En we gaan het hebben over die nieuwe rage planking. Wat het is, dat hoor je straks. Allemaal uh, zo rond kwart voor zeven. meteen dus eerst Federland en voetbal. En ik dacht het hoor. Ik was dus op vakantie naar Griekenland. En ik zat een beetje te volgen via tv. En een half via radio. En een half via teletext. En toen ging het mis. En toen dacht ik eigenlijk maar één ding. Why does it always rain on me? for the Het is wel licht, maar het regent wel op veel plekken vandaag. Why does it always rain on me van Travis. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. En dat was precies wat ik dacht toen ik uh, de uitslag zag van Twente tegen Ajax. Of Ajax tegen Twente, de kampioenswedstrijd. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met uh, Ferdinand Hoss Op deze vroege, maar vooral regenachtige zondagochtend. We schrijven 22 mei 2... 2011, een week die ons weer passeerde. Een week waar er werd gefeest in Mokum na het behalen van de 30ste landstitel door de AFC Ajax. Een week waar IMF-topman Strauss-Kahn in opspraak raakte na een escapade in een hotelkamer. Het was een week waar er op het Europese podium werd gebald. Het Portugees onder onsje in het Ierse Dublin, waar Porto als winnaar uit de bus kwam. En het was de week waar André Rauwvoet definitief uit Politiek Den Haag verdween. Oh nu, we gaan over naar de Orde van de Dag. Ja, nou, en die Orde van de Dag was voor mij even die, die... Ik had een leuke vakantie, Ferdinand, maar was toch wel even een smetje hoor, die zondag? Ja, ik heb de vorige week aan gedacht. Lukie zat in het zonnige Griekenland, als ja. ik het goed begrepen had. Stop. En toen dacht ik van ja, Luc is weg en het gaat helemaal fout naar Twente. <laughs> ja, Weet... alsof het ermee te maken had. Ja, ik heb, ik heb uh, die uh, wedstrijd uh, grotendeels op de radio gevolgd. En uh, later wat beelden gezien uh, op. Uh, op de televisie. Weet je wat het is, Luc? Het is een, een, een, een, een wedstrijd geweest waar, ik, waar je achteraf bekijkt van Ajax heeft die wedstrijd heel goed gevoetbald. En als je. Um, ja, eh het achteraf gaat bespreken of wat dan ook. Uh, dan, uh, ik, af, uh, ik trok één conclusie, weet je. Het, uh, de, uh, de Twente kwam het veld in en die, die indruk maakte het op mij. Ze kwamen om niet te verliezen en, ja. en, en, en Ajax kwam om, om, om te winnen. Ja, maar goed... Ja, of ze dat nou expres deden, dat ze zich in de verdediging liet drukken... of dat ze dachten van nou, we gokken op die verdediging, laat Ajax maar komen. Maar dat, ik denk dat dat kan nooit de beste... ...manier zijn om een wedstrijd te winnen. Nee, zo zag het, zo zag het er ook naar uit. En kijk, die, die glijpartij van Ajax die week daarvoor... ...ik weet niet of dat een stimulans was en, uh, of, of wat dan ook... ...maar Ajax speelde de vorige week, joh. Ajax speelde goed, Ajax speelde gedreven... ...Ajax speelde op, op, uh, op, uh, op karakter. En ja. een, een, een hele grote pluim hoor, voor uh, Frank de Boer. Kijk, Frank uh, die, die, die is nu een maand of zes, bijna zes aan het roer... ...en... Uh, gezien uh, ja die, die die die laatste fase na nou, die wedstrijd van de vorige week heeft uh, Frank zich behoorlijk uh, staande uh, weten te houden hij bleef rustig is rustig hij bleef zichzelf hij ging op zijn manier met met de ploeg om er is een hoop gebeurd ook binnen de selectie als ik denk aan uh, die affaire met uh, Elham Dawi ja. Ik denk ook uh, wat er zich allemaal in de top heeft afgespeeld. Het is niet, het is niet makkelijk geweest. Men, uh, men spreekt over een, een, een fluwele uh, revolutie. Maar dat is het een niet luk, uh, Men is rollend over de keien gegaan, ja, jongen. Het, het is een hectisch jaar geweest voor Ajax. Hè? Het is een heel hectisch jaar geweest. En als je al die dingen op een rij gaat zetten. Kijk, uh, Twente daarentegen Twente heeft een goed 11 staan, Twente heeft goed gespeeld in de competitie. Maar wat Ajax heeft, geflikt heeft, jongen. De, de, de, de, de laatste maanden, de laatste fase. En nogmaals, uh, de boel zit op de. Plek waar hij moet zitten, joh. En uh, het is nu uh, uh, richting Champions League. Uh, kijk, de hele boel in het voetbal is nu met vakantie. Uh, met, met name dan niet uh, wat er nu nog in de na-competitie gebeurt. Maar goed, uh, het is afwachten hoe zich Ajax ontwikkelen. En ik heb me laten vertellen, en dat weet iedereen, dat weet jij ook. Het is voor Twente jammer, maar uh, Theo Jansen is er aan het ja. nieuws toe. En ik denk dat Theo bijna, bijna rond is. Ja, maar, dat uh, lijkt me uh, toch ook. Dat, is, dat kan bijna niet meer misgaan. Nee, Kijk, en Frank is heel erg gecharmeerd van, van Theo. Kijk, Theo is een goede voetballer. Theo is een fantastische voetballer. Theo speelt op zijn manier. Theo heeft de afgelopen uh, jaren dat hij bij Twente heeft gespeeld, uh, heeft hij een uitstekende uh, periode gehad. En Theo uh, kende tenminste wat ik begrijp. Theo wil niet naar het buitenland. Theo kan naar het buitenland. heeft het goed gedaan. En uh, laten we hopen dan, uh, als Twente het dan niet kan doen... dan maar Ajax op, het, uh, op dat grote toneel, de Champions League. En daar is uh, zaterdag wel wat om te doen. Namelijk de finale tussen Barcelona en uh, Manchester. Ja, ik, ik, ik gok op, ik gok op uh, Barcelona. Uh, we we hebben het al eerder gehad, Luc, over die finale die er de komende zaterdag uh, aankomt. Uh, ja, in, uh, in, uh, in de voetbaltempel uh, Wembley. Dat prachtige stadion in, uh, in Londen. En ja, je zegt het al, het, het, het kan een wedstrijd worden. Vele mensen die zullen wel gokken op uh, Barcelona. Maar laten we één ding niet vergeten: Manchester United heeft een fantastisch elftal. Kijk, die twee ploegen die staan terecht in de finale. Ze hebben op weg uh, naar, naar deze finale toe. Vanaf, vanaf uh, vorig jaar uh, september hebben ze het uitstekend gedaan. Ja, we kennen Barcelona, we kennen Manchester United, ze verdienen absoluut die finale, maar als je mij eerlijk vraagt, Luc, ik zou het niet weten, ik hoop op een fantastische ja. wedstrijd, ik hoop op een mooie wedstrijd, er zijn geen blessures in zover dat, dat, dat hele belangrijke spelers erbij uh, bij zullen zijn. Zou het zal wel en... mooi zijn voor Van der Sar, hè? dat is ja. zijn laatste wedstrijd en dat hij dan een Champions League wint. Ja, je haalt me de woorden uit, ja. want uh, Edwin is, is, is 40 jaar, heeft een, een fantastische carrière gehad, is een hele goede doelman, is een... Topkeeper, en als je op zo'n manier kan afsluiten. Trouwens, ze zijn ook kampioen hoor, in Engeland. En het is het, is, uh, het, is het moment dat, uh, waarbij hij dus ja, voor het laatste doel zal verdedigen, joh, in een volgepakt Wembley Stadion. Ik hoop op een, op, een, op een geweldige wedstrijd volgende week, joh. Het, het, het, het slotversteen van de, van, de, van de Champions League. Nou, dan gaan we met z'n twee dan uh, naar kijken en luisteren via Radio en TV. Uh, ondertussen nog vandaag wordt er ook nog gewoon gevoetbal, namelijk de, de, de play-offs voor de Europa League. En uh, nou, mijn, mijn Twinse hart gaat dan toch nog een klein beetje uh, wat harder slaan. Want Herakles doet het uh, best goed, hè? Ja, ja, de afgelopen week had je dus Herakles thuis tegen Groningen, waarbij Herakles dus al het langste eind trok. We hadden nog uh, ADO in de residentie tegen Roda. We hebben vandaag de returns. Er komt nog wat aan deze week. Ik ben heel benieuwd hoe het uh, zich uh, verder zal ontwikkelen. Met uiteindelijk ja, wie, wie, wie, wie gaat nog die uh, ticket verdienen om te gaan spelen in de, in de Europa League. Het wordt een, ja, ik hoop dat het uh, twee hele mooie wedstrijden worden vanmiddag. Ja, daarna gaat alles op, uh, op slot, Luke. En dan is het uh, vacation time voor die jongens. Voor veel ploegen is het al vakantietijd. Maar goed, het is, uh, het is afwachten. We hebben nog vanmiddag dit op deze regenachtige zondag. Maar goed, je zei het al aan het begin: lekker binnen blijven, naar de radio luisteren. En uh, we zien het wel, joh. Zo is dat. Ferdinand, dankjewel. We spreken elkaar volgende week weer. Dan gaan we het ook nog even hebben over uh, uh, het seizoen van Feyenoord. Want dat kunnen we dan mooi even doornemen. Dan is alles, uh, alles afgerond, alle. Dus er staat een dikke streep onder en dat gaan we volgende week even doornemen. Dat gaan we zeker doen. De groeten aan de redactie. Bedankt dat ik er weer mocht zijn. Een hele mooie zondag. En tot de volgende weekdag. MUZIEK Fighters en plaats. Elke week in 4-7 vertellen drie dj's of producers... welke plaats je echt niet mag missen. Iets nieuws of iets uit een grijs verleden, dat kan allemaal. Je kunt stemmen op jouw eigen favoriet. Zometeen hoor je op welke manier dat kan. Nu eerst de plug van 22 mei. Hi, Erik Horton van Drieën Vermeer, van 3FM, hier, programma's Dead's Life bij BNN en Drieftal VDO bij de VPRO. Ik heb een mooie tip voor je, want dat zou je misschien niet zo heel vaak horen op Radio 1. Maar ik heb een potje ouderwetse, ethisch hardrock voor je. Mag dit geen metal noemen, dit is hardrock. Oftewel, een goed liedje, verpakt in een stevig potje gitaar met een goede melodie. Laat je haar wapperen, zet je voet op de monitor, de microfoon achterin je keel en ah, gillen maar. Ik heb het over de Nederlandse formatie Van der Buist. Komen uit het zuiden des lands en, uh, en, en maken dit en durven dit gewoon ten volste uit, uh, uit te venten. Ze zijn op tour met de band Saxon, inmiddels reizen ze heel Europa mee door. En je hoort het als het liedje begint, de eerste gitaarrift, dan, dan ben je al binnen. En dan het refrein, dan ga je Van der Buisten, Stealing Your Thunder. Ik ben Paul Stoel en ik werk iedere dag voor de Koen en Sander show op Radio3FM. Uh, deze week ga ik in de plug doen, zetten, uh, droppen. De Naked and Famous met Punching in a Dream. Uh, je kent ze misschien wel van Young Blood, een heel vrolijk liedje dat een beetje lijkt op MGMT. De uh, Naked and Famous komt uit Nieuw-Zeeland. Dat zegt al wat, um, en als je het nummer hoort ben je denk ik ook verkocht. Uh, kies voor mij, stem dus op The Naked and Famous met Punching in a Dream. Winfried Baijens, DJ onder andere bij Radio 6, de Soul Jazz zender. Je bent hier bij Soul Jazz zender, dus ik begin gelijk over een jazzmuzikant. Benjamin Herman met Remco Kampert heeft gedaan. Nou is dat wel een iets andere categorie misschien en ook iets andere uh, discipline. Maar die heeft een, uh, een dichter, uh, Remco Kampert, natuurlijk de teksten daarvan op uh, muziek gemaakt. Uh, op muziek gezet. Van uh, muziek met uh, gesproken woord... En dat werkt wel altijd, vind ik. Hier nu, langs het lange, diepe water. Dat ik dacht, dat ik dacht dat je altijd maar, dat je altijd maar... Even voor de duidelijkheid, er is natuurlijk heel veel muziek... waarbij er gesproken woord wordt gebruikt. En ik vind dat altijd te gek werken. Dus in de hiphop wordt het veel gedaan natuurlijk. In de soulmuziek wordt het ook veel gedaan. Ursula Rucker is ook een muzikant waar ik vandaag een kaartje voor weggegeven heb. Dus ook iemand die praat alleen maar, maar wel met hele goede muziek. Welke plaat wil jij horen? Die van Eric Coton... Van der Buist met Stealing Your Thunder. Paul Stoel, de producer van de Koen Sanders Show op 3FM. Die koos voor Naked and Famous, Punching in a Dream. Of als laatste Winfried Baijens, DJ bij Radio 6. Benjamin Herman en eh, Remco Kampert met Lamento. Welk liedje wil je horen? Laat het weten via 47 BNN.nl, Dus 47 -at -bnn Crying cause she don't ever really dress without a badge for the party to go But you know, she'll get back Oh <laughs> een beetje teletekst uh, rond te browsen. <gij yes, yes. <gij en uh, er zit, uh, staat een hele leuke, hele leuke bericht op. Dat heeft, uh, heeft nieuwslezer Mark Visser net geschreven natuurlijk. En uh, dat staat een zin op en die, dat lees je niet zo vaak op teletekst. Wereldwijd hebben groepen christenen vergeefs gewacht op het vergaan van de wereld. Tja, dat was zo. Hij is niet vergaan. Die meneer, die Harold Camping, die had geen gelijk. Anders hadden we er mooie foto's van kunnen maken van het vergaan van de wereld. En dat doe je natuurlijk digitaal uiteraard. Maar als je nog een beetje oldschool bent, dan laat je natuurlijk gewoon die foto's analoog maken. Met zo'n wegwerpcameraatje of zo. En die laat je dan ook weer ontwikkelen. Onze Vera van de BNN University die ging deze week kijken hoe dat nou precies werkt. Dat ontwikkelen van zo'n ouderwets fotorolletje. En dan anno 2011. Ik heb net het rolletje van mijn wegwerpcamera volgeschoten en nu ben ik benieuwd hoe die foto's ontwikkeld worden. Gaat dat nog steeds in zo'n donkere kamer met zo'n waslijn of hebben ze daar tegenwoordig allerlei apparaten voor? Zodat je toch die uh, 1 uur service hebt, wat je dan uh, leest. Ik ga even een kijkje nemen in de fotowinkel hoe mijn foto's ontwikkeld worden. Is ze vol? Ja. ja. Nou, eerst de camera te even slopen. Het rolletje wordt er nu uitgehaald. We gaan even het stukje hier in zit. moeten we even uitreiken om aan de leaderkaart te plakken en dan kunnen we in de ontwikkeling misschien nou, Het rolletje wordt dus meegenomen achter in de winkel. Wat voor apparaat is dit? Dit is een filmpacker, noemen ze dat. Oké, okay, dus dan wordt het filmpje uit het rolletje gehaald? Nou, eerst even het beginstukje van de tape zien te vinden. Daar is die. En dan stop je hem er zo in. En dan is hij Er is nu dus een uh, ander apparaat. En dat wordt uh, doorzichtig een stuk, um, nou ja, het lijkt een stuk folie. Maar wat je dan ziet met van die gaatjes erin, dat wordt dus uh, nu klaargelegd. Ik sta nu dus achter in de winkel bij de fotoservice. En het is niet zoals je verwacht dat het gaat met die donkere kamer. Die doca met het ontwikkelen en in, in het water, dat is niet meer wat gebruikelijk is voor de 1-uur-service voor rolletjes. Dat wordt met andere apparaatjes gedaan. En dan gaan we gaan nu de lederkaart. Dan plakken we hem even aan de lederkaart. Het fotorolletje wordt echt vastgeplakt. Het is met watervaste tape, want die gaat natuurlijk door de vloeistof. Een oh ja. watervaste tape wordt hier vastgeplakt, hè. Zo, nou lopen we even naar de film natuurlijk. Ja. hem omhoog. En dan stop je de lederkaart gewoon hier voor in het compartiment. Zo. En dan doen we de klep dicht en dan doet hij zichzelf, komt hij eruit. Daar achteruit. En hoe lang duurt dat? Het duurt ongeveer 5,5 minuten. 5,5 minuten, dus dat gaat wel heel snel? Ja. Je ja. gaat eerst in het ontwikkelbad, dan wordt de film uh, gepleegd. Dan wordt hij gefixeerd en daarna wordt hij gespoeld en door de stabilizer. En dan komt hij uh, in de droger en dan komt hij er droger uit. Oké, okay. ik ben benieuwd. Oké, okay. nou, kwestie van even wachten. Het apparaat is nu bezig. Oh, want je kan dus op het apparaat zien, op um, ja. de display waar het fotorolletje zit. En die zit nu in het ontwikkelbad. En dan zie je dat het dat zeg maar, ja, dat slingertje beweegt. Dus je ziet precies waar je fotorolletje ergens zit. En dan gaat hij weer verder. Lijkt een beetje op sneek. En dit machine was dus afgedrukt. De negatieve. En wat is dit dan nou in dat ontwikkelbad? En dan gaat hij weer omhoog. Ja, nu zit je in het ontwikkelbad en nu het tweede bad dat is het bleekbad, daar gaat je nu in. Het bleekbad? Dat is het En wat gebeurt er dan? In het uh, bleekbad uh, wordt film gebleed, dus het ongevertorgen zilver wordt uit de film gehaald. Nou, waar je? nou het de fotorolletje de is een bad geweest. Nee. En mij lijkt het wel leuk, want als je foto's mag ontwikkelen, dat je van iedereen alle leuke vakantiekiekjes uh, door kan Ja, nou, maar op uh, de duur, duur kijk je dan niet nee. meer nou, hoor. Nee, hoor. Dus in het begin doe je dat even, maar... Uh, dan heb je het ook alweer gezien, al die foto's. Dus, uh, dat is het gewoontjes, hè? Ja. En nu is hij er bijna klaar? Ja, nu gaat je de droger aan. De droger? Ja. Nou, de foto's rollen eruit. Heel langzaam. Heel warm. Maar je hebt nu inderdaad dat stukje film. En ik zie mijn prachtige foto's in uh, de negatieve eruit komen. En ik stel hem met mijn neus bovenop. Zo. Nou, hij is gelijk droog. Ah, ja. Ja. Nou, zo een paar uh, prints maken. Ja, ja? Graag. Nou, loop even naar de printer. Je kan ze dus op de computer nog een beetje bewerken. Je kan ze nog een beetje bewerken, dus sommige zijn te licht, sommige zijn te donker. Dat is onscherp, zie je. De dus kunnen... foto's zijn niet zo heel scherp, hè? En dan kunnen we gewoon laten vallen. Dat is heel onscherp. <laughs> Hier wordt het eigenlijk uh, gedigitaliseerd. Ja, gewoon ingelezen. Ja, het wordt ingelezen. Dus gescand, analoog wordt het digitaal. En dan wordt het uh, negatiefje, Het uh, bestandje wordt belicht. En dan als het belicht is gaat het ja, in het ontwikkelbad, het en het stabilizerbad te zien. Okay. Daarna uh, door droog komen ze droog uit. Komen ze op de lopende band. Nou, dat zijn ze. Ze zijn eruit hè? Yeah. Ja kijk, een indachtspuntje erbij. Nou, het ontwikkelen van zo'n fotorolletje is eigenlijk helemaal niet zo spectaculair. Er zijn vooral veel machines die er nu voor gebruikt worden. Het rolletje gaat in een soort bad en dat kan je allemaal, heb ik net kunnen zien. Maar het lijkt me leuk om te kijken hoe Polaroid wordt gemaakt. Dat is dus weer net iets verder terug en dat ga ik volgende week doen. Dan ga ik aan de slag met nog oudere fotografie dingen. En uh, ik ben benieuwd hoe dat werkt. MUZIEK you were I fell in love like a girl living in a picture perfect world and something came sneaking in underneath both of us and we battled it up till we both had enough and we make a scene all these broken bones Broken him Het grootste talent van Nederland op dit moment. Tenminste, dat wordt gezegd. En ik ben het er wel mee eens. Christel en Battle. Ja, nu hadden we vroeger uh, het item Columnist Betwist in dit programma. Oh, maar dat was allemaal in seizoen 2. En inmiddels zit er wel in seizoen 3 van 4-7. De eerste aflevering. En toen dachten we, weet je wel, dat hele Columnist Betwist... daar houden we maar eens een keertje mee op. Maar er was één columnist. En die... Dat was zo goed, die kwam telkens maar weer terug. En toen dachten we, nou, dan uh, nemen we maar in dienst. Pieter Derks, goeiemorgen. Goeiemorgen. <laughs> Hallo. Hey, jij bent uh, volgens mij wel 15, 16 keer uh, columnist betwist winnaar geworden. Je, je, ja, je kreeg zoveel uh, reacties op, op je columns en je mocht maar door en je mocht maar door. Ja. Uh, dat was zeker wel vleiend voor je. Ja, dat is heel leuk, ja. Ja, nu, nu moet ik zeggen, er waren ook wel een aantal negatieve reacties op jouw columns. Uh, die vonden het dan weer gelul en dat soort dingen en zo. Dus het, is, het, is, het gaat beide kanten op, hoor. Oh, oké, okay. nou, dat is dan uh, <laughs> toch, uh, toch prettig om te weten. Ja, prettig om te weten, hè, zo, ja. zo in de vroege ochtend. Maar toch, ja, uh, ja. de meeste mensen vonden je gewoon leuk. Dus dan dachten we, weet je wat, uh, laten, laten, we, uh, laten we dit seizoen eens een keertje uh, kijken... of je gewoon elke week voor ons een column kan schrijven. En dat ga je doen vanaf deze week, hè? ja. Nou, dan moeten we even een nieuw voorstel rondje doen voor de mensen die je nog niet kennen. Pieter Derks, wie ben je? Uh, ik ben uh, een cabaretier uh, en ik toer momenteel door het land met een solo programma. Mm -hmm. En uh, uh, nou ja, dat, dat is met uh, muziek en verhalen ja. en columns. En columns, want uh, je schrijft dan regelmatig een column voor, uh, uh, voor het dorp of stad waar je dan op dat moment speelt. Dan kunnen mensen onderwerpen ja. inleveren en dan maak jij dan een column over. Ja. Ja. Nou, kijk aan. En dat is dan ongeveer hetzelfde wat je hier ook doet. Alleen dan over het, uh, over het landelijke nieuws, over het internationale nieuws... Uh, of wat je gewoon persoonlijk gaat bezighouden. Dat is een beetje de bedoeling, geloof ik, hè? Ja, precies. Nou. Dan uh, stel ik voor dat we aftrappen met, uh, met column 1... van, uh, van de officiële columnreeks van Pieter Derks. Ga je gang. Nou, daar komt hij dan. Dominique Strauss-Kaan is afgetreden als directeur van het IMF. De Franse womanizer liep een in een hotelkamer... En vindt dat hij als verdachte onmogelijk leiding kan geven aan een financiële instelling. Dat terwijl er in Amerikaanse gevangenis toch genoeg financiële expertise aanwezig is, zou je denken. Bernie Meddalf zit er nog steeds met een flink aantal collega's. Daar moet toch een geinig clubje van te maken zijn. Ik had er best bij willen zijn. Die eerste ontmoeting van Meddalf en Strauss kaan in de gevangeniskantine. Waarvoor zit jij hier? Voor graaien. Ja, ik ook. Het is bijna aandoenlijk dat een man die zo'n beetje opperbankier van de wereld is, toch nog gewoon leidt aan hebberigheid. De Fransen hebben inmiddels een vrouw voorgesteld als opvolger, en dat lijkt mij verstandig. Ik weet niet of hebberigheid een puur mannelijke eigenschap is, maar het is op zijn minst opvallend dat onder al die vastzittende bankdirecturen zelden vrouwen zijn. En je hoort nooit iets over Nelly Kroes, die een zwaargeschaapte schoonmaker de bezemkast ingetrokken heeft, of over Angela Merkel, die na een vergadering bijdweens op tafel is gaan liggen. Politici die hun niet thuis kunnen houden, heten meestal Berlusconi of Clinton of Lubbers. En hebberige bankiers heten Rijkman of Groenink of allebei. Maar vooralsnog zijn nou net die hebberige mannen verantwoordelijk voor het geld in de wereld. De enige vrouw die een beetje mee mag doen, is Maxima, maar het is veelzeggend dat ze haar alleen wat micro hebben gegeven. De rest houden ze voor zichzelf. Het resultaat maar geweest. Inmiddels is Griekenland failliet en Spanje en Portugal en Ierland en Italië. Dus als Europa iets kan gebruiken, is het wel matigheid en zelfbeheersing. Maar deze week werd bekend dat de nieuwe directeur van de Europese Centrale Bank een Italiaanse man wordt. Een Italiaanse man. Ik heb op allerlei manieren geprobeerd matigheid en zelfbeheersing in combinatie met een Italiaanse man te me te zien. Maar het is me niet helemaal gelukt. Die man moet op de euro gaan letten. Maar als er straks mogelijk een lekkere servieerstaf bij loopt, komt hij een Ferrari, die Ciao bella en belt zijn moeder om te vragen of zij hem ziek wil melden op zijn werk. En weg is hij. Zolang de hebberige mannen het geld beheren, is de rest van de wereld kansloos. Ik las deze week dat het Griekenland vooral ten onder is gegaan aan beleggers die speculeerden op de ondergang. Dus of ze die schulden nou kwijtgelden of niet, tegen de tijd dat de Grieken er weer een beetje bovenop hebben geholpen, desnoods in ruil voor levenslang gratis feta en olijven, zijn de grijnsgraven buursmannetjes van deze wereld alweer aan het speculeren op het volgende kwetsbare land. Het maakt dus niet uit of ze bij banken op de beurs of bij het IMF werken. Mannen vinden het gewoon heel moeilijk om van geld en vrouwen af te blijven. Dat heeft het geval trouwens Kaan weer eens bewezen. Maar één troost. Gelukkig hoeven we in Nederland niet bang te zijn voor dat soort graaierij. Want sinds vorige week weten we al van zeker... dat onze minister van Financiën zich niet snel aan een meisje zal vergrijpen. Pieter, dankjewel weer voor de, de column van deze week. Alsjeblieft. Ik ben blij dat je vanaf nu elke week bij ons bent... en uh, uh, elke week je licht laat schijnen over het nieuws van de afgelopen week. Fijn, ik ook. Ga lekker verder slapen en uh, we spreken elkaar volgende week weer. Oké. Okay. Dankjewel hè. Doeg. you settled down. That you found a girl in your married night. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things.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 It hurts instead. Hit, na hit, na hit, na hit scorten. Adele en Someone Like You. Ja, 4 juni uh, is een bijzondere dag voor uh, mensen die van uh, wandelen houden. Uh, maar ook die van. Uh, zich gewoon leuk aankleden houden. De Slut Walk is dan 4 juni in Amsterdam. En Els van Vesem, die organiseert de boel. Els, goeiemorgen. Ja, goeiemorgen. Hallo, de Slutwalk, wat is dat? Nou, ja, dat is een uh, manifestatie waarop uh, sletten, nichten, potten, mannen, vrouwen en alles wat daartussen valt... Uh, ...samen op de dam komen om seksuele diversiteit te promoten. Ja. Het is een manifestatie waar uh, mensen hun uiterlijk en hun gedrag niet langer laten bepalen... ...door het corset van de Nederlandse Moraal. Jeetje, maar uh, doen we dat dan? Ja, dat doen we. Um, Kinderen worden van jongs af aan opgevoed om zich op een bepaalde manier te gedragen. Jongetjes geef je auto's, meisjes geef je poppen. Ja. Nou, dat, weet je allemaal, dat weten we allemaal. En uh, daardoor word je heel erg in een hokje geplaatst. Uh, je leert hoe je een goede man moet zijn, hoe je een goede vrouw moet zijn... En uh, dat is heel beperkend, zeker als je daar net iets buiten valt. Want als je daar net buiten valt, ja, dan word je dus het pistaatje van de Nederlandse samenleving. En dan willen wij dat tegenoverstellen. Ja, en, en, en, en jullie zijn dan de organisatie die dat dan de Slutwalk organiseert. Maar je bent niet de eerste, ja. want het is gebaseerd op die van Toronto. Uh, ja, klopt. Uh, nou, hoe het nou begonnen is... Uh, er werd in, uh, in... Toronto werd er een, uh, een voorlichtingspraatje gegeven... door een politieagent. Dat ging ook over seksueel geweld. En die man zei eigenlijk... Nou, vrouwen, doe maar vooral geen korte rokjes aan... want dan word je niet verkracht. Mm -hmm. En uh, ja, dat is natuurlijk ontzettend onzin. Want hoe word je niet verkracht... door mannen die niet verkrachten? Dat lijkt me echt de simpelste oplossing. Ja. En um, nou, ze wilden daar een reactie op geven... En, uh, want... Die pikten dat natuurlijk niet dat je niet gewoon aan mag doen wat jij aan wil doen. En uh, daarom hebben ze uh, daar die slotwolk georganiseerd. En natuurlijk zijn wij ook heel erg tegen seksueel geweld. Maar we willen het breder trekken. Want waar het in uh, Toronto en in de rest van Amerika vaak alleen over vrouwen ging, gaat het bij ons ook over mannen. Want ook mannen zitten in zo'n hokje en hoe ze zich moeten gedragen. Wat voor vrouwen de slut is, is voor mannen het mietje. ja. Yeah. Want zo mag je ook niet zijn als man. Nee, precies. En dus alles, uh, alles wat een beetje... wat wordt gezien als uh, anders... Dat, uh, dat moet daar dan samenkomen op de dam. Ja, inderdaad. Of als jij gewoon heel normaal bent. Want als jij het wel hiermee eens bent... dat je gewoon mag zijn wie je bent... Mm -hmm. uh, kom vooral ook. Want uh, ook jij bent daar gewoon welkom. Mooie boodschap. Els, dankjewel. Dat ga je zelf aantrekken. Um, wat ik aandoe, ja, ik denk in elk geval geen hakken. Want om nu van de Dam naar het homo -monument, homo monument te lopen op hakken, dat <laughs> lijkt me een minder goed plan. Ja, dat lijkt me ook. Els van je dankjewel. En mensen kunnen zich, moeten zich aanmelden of kunnen gewoon langskomen? Nee, ze kunnen gewoon komen. Alle informatie is te vinden op Facebook. En vanaf volgende week zijn we ook te vinden op de website SlotWalk.nl. Kijk, SlotWalk.nl en 4 juni dan is dus de SlotWalk. Dankjewel Els. Inderdaad. Doei. Doeg. Dan uh, even door naar die andere al hype. Ik heb het een beetje gemist allemaal, want ik was op vakantie. Maar het is hem toch een dingetje zeggen hier in Nederland. Planking. Abdullah Samantar is van, uh, ja, waar ben je eigenlijk van, uh, Abdullah? De plankingstichting? Ja, ik, uh, nee, ik ben uh, gewoon een, uh, ja, een hobbyist eigenlijk. <laughs> een planking hobbyist. Een, een planking hobbyist. Leg even uit, ja, wat is het? Want ik, heel uh, Nederland had het erover deze week. Ja, het is gewoon, uh, je gaat plat, uh, plat liggen. En uh, je gaat strak naar beneden kijken. En je gaat je zo... Uh, ...strak mogelijk opstellen en dan, uh, dan maak je een foto van jezelf. Ja, dus uh, uh, je doet eigenlijk een plank na ja. en, dan, uh, en dan maak je een foto van jezelf. Ja, inderdaad. Maar waarom? Waar komt dat vandaan? Ja, het is, uh, het is overgewaaid van, uh, uh, van Canada. Ja. En is het gewoon uh, ja, hier is het in één keer uh, ook begonnen. En ik zag het in één keer op Facebook uh, en ik moest uh, me echt helemaal ziek lachen. Dus ik <laughs> dacht... Ik ga dat ook doen. Ja, ja. Dus, dus en, en op welke manier heb jij je al als een plank laten fotograferen? Ja, gewoon uh, als, op, op een vensterbank heb ik het een keer gedaan. Ja. Ja, en ook gewoon op de grond. Dus ja, het is uh, op elk mogelijke manier is het boel. Is en dat uh, kan je dan op Planking Holland op, op, op Facebook zetten. Ja, en, maar en wat kan is dan... dat delen met anderen. Ja, precies. Want dan kunnen mensen ook zien dat je als een plank daar hebt gelegen. Wat is de lol ervan dan? Want ik uh, bedoel, of is het echt alleen maar een geintje en alleen maar om te lachen? Ja, het is eigenlijk alleen om te lachen... Je gaat er gewoon even tussenuit. Ja, ik weet niet. Het is, het is gewoon grappig. En ook omdat je het met iemand anders doet. Ja. Met iemand anders maakt de foto. Ja, iemand moet erbij zijn natuurlijk. Je kunt niet zelf ja, ja, plank precies. zijn en een foto maken. Dat gaat niet. En, en, en, maar nu, nu kan het ook vrij extreem gaan. Want uh, er is iemand aan overleden. Hij is namelijk van het balkon gevallen. Die, die lag op de balustrade van het balkon. Ja, klopt. Ja, die, die, is, uh, ja, die heeft eigenlijk de plank misgeslagen. Ja, nogal. Maar uh, ja, dat is, uh, ja, kijk. Er is eigenlijk weinig creativiteit uh te als je, als je op, een, uh, op het dak van een, uh, van een gebouw gaat planken. Ja. Dus uh, ja, daar, daar is, uh, Planking Holland die, uh, die geeft ook aan omdat uh, dat zulke plankings uh, niet op de site komen. Dus, dat is nee, aardig. precies. Het moet wel een beetje creatieve planking zijn. Ja, precies. De ideale... De, de ideale plankplek, wat is dat? De ideale plankplek. Waar zou je nog een dat keer een is... plank willen maken? Al ik zelf. Ja? Ja, ik denk dat ik uh, in, de, in de gamma, zo volgens mij, uh, echt grappig zijn, ja. Gewoon tussen de planken uh, <laughs> <Ja>. planken, <laughs> de het ja. wel grappig zijn, maar... Uh, ja, voor de rest, ja, ik weet niet. Je moet echt gewoon uh, creativiteit... Uh, ja, als je maar, als je maar overal een zelf. plank na doet, dan is het al lang prima. Ja. <laughs> grappige. <laughs> Kun je je voorstellen dat ik kom net terug van, uh, van vakantie en ik heb het allemaal even gemist... en ik kwam hier en iedereen had het over planking. Kun je je voorstellen dat ik het echt volkomen debiel vind allemaal? Ja... Ja, ja <laughs> ik weet niet. Ik, ik vind het niet echt. Kijk, ik, kan, uh, ja, ik vind het gewoon tof. Dus. Ja, gelijk heb je. Ik snap wel de andere mensen daar een beetje raar aan zien. Maar ja, dat is altijd met zulke dingen. En je hebt er uh, een leuke hobby maar. bij en dat is ook belangrijk. Ja, precies. <laughs> Dankjewel, Abdullah. En uh, op Facebook kunnen we je planks bekijken via Planking Holland. Ja, Dankjewel, hè. Precies. Doei, planks en nog vandaag. Doei. Doei. Oei. gaan we naar Arjan Hoefakker van... Uh, uh, de Formule 1, uh, want uh, uh, er is weer een, een Formule 1-wedstrijd vandaag. Arjan, goeiemorgen. Goedemorgen, Luc. Hallo, goeiedag. Spanje vandaag? Ja, Spanje. Het ja. land van uh, Fernando Alonso. <laughs> ja, want die, uh, die rijdt een thuiswedstrijd dan. Ja, het wordt zijn thuiswedstrijd. En uh, dan is het altijd dat zo'n coureur een uh, stapje extra doet. Hè, een schepje erbovenop. Want ja, Spanje, daar is uh, Fernando Alonso een godheid. Ja. Um, hij is daar ongekend populair. En uh, ja... Dat hele circuit zit vol met fans die speciaal voor hem komen. Uh, dus ongekend uh, populair. En uh, ja, hij zal proberen zijn best te doen. In de kwalificatie was hij vierde geworden. En uh, normaal gesproken hoef je daar niet heel trots op te zijn in een Ferrari. Maar dit jaar is, zijn het toch al vooral Red Bull en uh, McLaren die de dienst uitmaken. Dus ja. hij was ongekend populair of uh, ongekend blij met dat resultaat. Dus hij, was, uh, hij dacht van nou ja, dat, dat, dat, dat is dan nog wel mooi meegenomen eigenlijk. Ja, wat maakt hij nog ja. een beetje een kans dan in, uh, in Spanje? Sorry wat Ma Maakt hij nog een beetje een kans in Spanje? Uh, hij is nu dus vierde geworden. <coughs> Sorry. Mm -hmm. En uh, nou, daar is hij gewoon heel blij mee. Hij maakt zeker wel kans. Uh, maar normaal gesproken zijn het Red Bull en, uh, en uh, uh, McLaren die daar nog voor zitten. Dus hij doet nu echt wel uh, ja, een schepje extra, zijn best extra. En uh, nu ja, op de vierde plek, dat is een goede uitgangspositie voor die race, want er kan nog heel veel gebeuren. Ja. Dus hij maakt zeker wel kans. Is, uh, is Spanje een beetje een Formule 1-land of laten ze zich allemaal langs zich heen gaan? Nou, Spanje was nooit een Formule 1-land, totdat Fernando Alonso uh, ontzettend goed ging in de Renault. Een paar jaar terug en toen werd hij kampioen. En toen in één keer werd het hele land, wat eigenlijk vooral een voetballand is natuurlijk, werd ja. echt een Formule 1-land. Um, nou, hij zit dus bij Ferrari en hij heeft deze week uh, bekendgemaakt dat hij zijn contract heeft verlengd op eind 2016. Hm. Um, en daar is hij natuurlijk heel erg blij mee. Uh, want ja, Ferrari is ook, in, vooral in Italië, is dat gewoon een religie. En voor elke coureur is het een droom om uh, voor Ferrari te rijden. Ferrari heeft natuurlijk een hele lange geschiedenis in de Formule 1. En het is voor iedereen dan echt een jongensdroom. Um, maar dat betekent ook dat tegelijkertijd tot 2016 er eh, bij Ferrari nog maar één stoeltje beschikbaar is. Dus al die andere coureurs die ook wel hazen op zo'n stoeltje bij Ferrari, ja, die krijgen het een stuk lastiger om bij dat team te komen. Uh, Sebastian Vettel bijvoorbeeld heeft ook uh, van de week daar wat over gezegd. Uh, want die ziet het natuurlijk in de toekomst ook wel zitten om voor Ferrari te rijden. Ja. Want ja, als je de gemiddelde mens op straat vraagt wat is Formule 1, dan hebben ze het over Schumacher en over Ferrari. Ja. Uh, dus Vettel wilde er ook wel heen, maar die zegt, uh, nou ja, uh, om naast Alonso te rijden, dat zie ik niet als een probleem. Uh, maar dat ziet Ferrari zelf toch meestal wel anders, want het is bij Ferrari altijd zo, er is één kopman en er is een tweede coureur. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven. Dat was bijvoorbeeld met Michael Schumacher, dat was de man waar het hele team om draaide. En zijn teamgenoot Barrichello reed eigenlijk altijd uh, in dienst van Schumacher, altijd de tweede viool yeah. en twee... Twee kampioenen binnen één team, ja dat, dat wordt lastig. Arjan, dus, uh, ik ga je afkappen, ja. want uh, de tijd zit erop, maar we gaan hem in de gaten houden, die, uh, die uh, Alonso. En uh, we lezen hem terug op f1today.nl. Dankjewel, Arjan. Tot later hè. en uh, zometeen, ja, dit uh, ja. is de zondag. Ja. B -M -M. Renner Jim, renner, kom op.